Maar, omdat het nog een paar weken tot aan uh, oud en nieuw, daar wil ik er een extra lange uitzending van maken met wat muziek tussendoor. Ja, dan uh, ja, heeft hij twee keer zoveel luisteren genoten, maar dan wel voor twee weken. Ja, goed, uh, laten we gewoon beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter en de fertility index. We beginnen eerst even met de staatsschuldmeter, die staat op 478,8 miljard in het rood. En uh, bij de volgende uitzending zal hij wel bij de 479 miljard hebben gehaald. Oh, dan de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 China gaat aanvallen. Ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk. China en Rusland aanvallen. Maar ja, er zullen ongetwijfeld vervelende dingen gedaan worden. Maar nou, goed, Venezuela die was ook met zijn PetroCoin bezig, hè? Ja, ik denk dat de Venezuela wat minder eh, angst is voor. Ja, goed, joh. Dan gaan we nog even naar, eh, nou ja, we hadden het al over de coins. Eh, de, de bitcoin. Die is, eh, nou, die, die, die was even eh, boven de 16.000, maar die is nou weer eh, onder de 16.000. we dus kijken wat die op dit moment is. Hij was een beetje aan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 Uh, hij is nu, uh, oh, hij is zelfs onder de 15.000 gedaald. Zijn hoogste standje deze week was, oh, hij is bijna de, de, de 17.000 gehaald. Hij is nou weer even een uh, klein dolletje. Dat is mooi, want mijn salaris komt binnenkort binnen. Dus uh, kan ik weer even lekker shoppen. Je 13e dertiende maand. We hebben zo meteen nog een berichtje over. Maar uh, ja, het is nu uh, woensdagavond en uh, dit uh, is allemaal nog vers van de pers. En uh, desalniettemin is de handel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 zou, dan vonden ze dat er, uh, dat er geïdentificeerd moest worden. Maar als je hebt een ruilbeurs zit en je ruilt postzegels tegen baseballkaartjes of zo, dan vragen ze daar normaal geen, geen uh, identificatieplicht, eisen ze daarvoor. Maar, en je kan zeggen, ja, als je de ene crypto tegen de andere ruilt, dan is dat ook zoiets. Maar ja, misschien gaan ze daar wat aan doen.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 Ja, je kan natuurlijk wel gewoon cash geven dan, maar... Nee. Oh, saai. Ja. ja, dan gaan we even naar het volgende bitcoinberichtje. Dit gaat dan over de autoriteit financiële markten. Steek je dertiende maand niet in de bitcoins. O oh, jee. Oh, jee, Wat dan? Ja, dat zeggen de autoriteit financiële markten. Roep consumenten op.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 ...AVN dringt er bij bedrijven op aan... ...dat om uh, de handel in Bitcoin Future... ...niet aan consumenten aan te bieden... ...wanneer het vermoeden bestaat... ...dat het niet in hun belang is. ja, <laughs> sorry, sorry. Maar ja Daar is de daar is uh, ontzettend bang over... Dat het, ...dat het niet in het belang van de consument zou zijn. Dat, uh, daar maken ze zich zorgen over. Nou, als ik mijn, uh, mijn euro's... gewoon ...euro's laat, uh, laat blijven zijn... ...worden die dan wel meer waard? Of, uh... <laughs> ja, de euro is 80% meer waard geworden... ...in de afgelopen maand. Vreselijk. Pa. We houden die tenminste waarde. Nee, dat ook niet. Helaas, helaas. Ja. De AVM zegt hier, ze stappen, ze stappen blind in... zonder na te denken over de risico's... en de eventuele verliezen wel kunnen dragen. Ik zou willen zeggen, steek je dertiende maand niet in bitcoin. Het is dat zo apart dat, dat, de, dat het altijd over, de, over bezoor, uh, ja, zorg gaat. Hè. Maar het is zogenaamd altijd waar de, de autoriteiten zich mee bezighouden...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 Ik, ik, zag, uh, ja, ik zag van de week, ik geloof uh, bij een Correspondent of anders bij Brainwash, een artikel voorbij komen van een uh, hoogleraar die uh, zegt zo van uh, dat, uh, dat het met name aan uh, een verkeerde vorm van empathie uh, ligt. En hij roept ook eigenlijk op om uh, te stoppen uh, met uh, dat uh, empathie. En dan heeft hij het dan hm. met name hierover. Hoe kan je nou stoppen met empathie?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 Want dat is behoorlijk vrijheid uh, beperkend. Ja, het is dus nog uh, maar een advies hoor. Maar uh, <laughs> ja. de meeste mensen doen het tegenovergestelde. Want ja, we hebben het hier toch over de instantie die de vorige keer de crisis niet zag aankomen. Dus uh, ja. Nee. Maar <laughs> ja, plus dat heel veel mensen nog niet bedacht hadden. dat je je dertiende maanden in Bitcoin kon stoppen. Ja. En dan krijg je altijd zo. Oh, verrek, ja, dat is een goed idee. Ja, nou ja, want, dat want, ook nog. <laughs> ja. Want uh, dat, heb, dat is ook een keer gebeurd met. Ik dacht dat het burgemeester Bloomberg was van New York. Die had gezegd.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 dat je spaarrente nul is. Dus ja, en dan moet je niet gek op kijken als mensen dan dat geld overal gaan neerzetten waar het, uh, ja, waar, waar het wat meer op, waar wat oplevert, überhaupt. Ik kan me nog herinneren dat ik een brood kocht en dat kostte gewoon 1 gulden, weet je wel. Dan moet je maar eens uitrekenen hoe duur een brood nu is. 89 cent. Huh? Ja, in euro's, hè, maar ik heb het dan nu over gulden. Bij de Aldi? Dat valt nog mee, vind ik dan, hè. Ja, hier bij de jumbo is het duur. Nee, maar ja, is 89 euro cent in gulden? Ja, 81, 2 gulden of zo. Ah, ja.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 Dus overal zijn ze enorm aan het geld drukken geweest. En nou is er één asset class, die, die cryptocurrencies, waar iedereen in kan investeren. Van uh, al zijn extra geld wat daar uit komt te rollen. Dus ja, dat, dat kan heel gek, uh, gekke effecten geven. Er mm -mm. wordt als de vergelijking gemaakt met de dot com bubble nou, Als je nou bijvoorbeeld de aandelen van Amazon neemt.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 Daar werk ik nog mee, zegt dat is een prima bakje. Hij is te koop. Ja, wat van mijn schoonmoeder, zij je wat vertellen. Zeg, is hebben laatst Ik heb mijn schoonmoeder gepakt hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben nog maar één over. Dat is het Ja, dat is 100%. de koffie nou maar eens, Nee, twee klanten. En weg met die koek, moet ik niet. Het de avondkoek. Hé hey Joop, luister eens. Uh, we hebben een breker op de lijn. Hou jij er eens dus uit. Ja, dus uh, zal we even nemen. Breker, breker, komt er eens even uit op kanaalje 25. Daar is allemaal iemand. Er is allemaal niemand. Testen ja. ja, kijk maar uit, want uh, straks zijn het een de witte muizen en dan uh, ben je mooi bezig los. Ja, wat? Degene die mij pak, die moet er geboren worden, hoor. Dus ik blijf zenden tot de, de bitter aan. Oh, wacht even. Dien! Dien! Doe hem open! Doe even open! De was niet een geld! Wat moet! Doe even open! Wat? Wat zullen we nakragen? Goedemiddag. Ik ben het de officier van politie. Ik kom hier een bakje in beslag nemen. 40 en pony digitaal. Oh Ja? Ik, ik, ik sta gewoon plek. Meneer, ik heb hier een arrestatiebevel. Dus ik moet u meenemen, bak. U gaat maar achter een bus. Ja? Kan u meteen blazen? Nee, die is een bij jou jij nee, is meneer Kattenbak. Hierdoor. Ah, kreeg avond. Hé, al die jongens mijn huis aan. Ja, goeiedag. Ik zal maar uh, meewerken als ik u was. Dan krijgt u, geen, o, ja? dan krijgt u geen problemen. En dan kan u rustig mee naar het bureau van de politie. Kan je niet alleen afstaan? Wat is dit? Halt dat stien. Stuur die jongens eruit uit. Kijk, aan blazen zeg. Ach, jee, flinke vent hoor. Hij kan niet eens eentje even binnenkomen. Meneer, gaat u nou maar mee, dan is er niets aan. Ik ga helemaal niet mee. Gaat u nou maar mee. Ik ga niet mee, eruit! uit. heb zegt te pakken. Ja, je kan er veel meer krijgen. Hier, pak aan. Zie je voor jou. Ja, die is Ja, die zeker ook! Meneer, u. u. U gaat, u gaat me verplicht om die gummi Club te trekken. Nou ja, ik zal dadelijk eens wat trekken. Ik zal die pijl van je oren trekken. Joop, Joop, ben je staan erbij? Ja, Joop. Ja, je bent staan erbij hoor. Joop, het is rood hoor. Het is rood. Heet je dat, eh, uh, ja, die, die kunnen bak, zeggen? Die bak wil nu, eh, uh, die wil nu uit het contact halen. Heet je dat niet eerder kunnen zeggen? Over de doodje? Ja, dat die rood is, ze staan op bij mij binnen namelijk. Nee.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 ...te plaatsen, omdat... Uh, ...ja, ik ken ook heel veel muziek wat heel donker... ...en, en in, uh, hoe heet dat, uh, dystopisch... ...en weet ik veel wat is. Dit gaat ook over een, uh, een leuke tijd... Uh, ...zeg maar, uh, zo rond de jaren tachtig... ...dat uh, mensen... ...nog een 27 mc bakje uh, ...thuis uh, hadden. Die is in Nederland uh, gekomen... Uh, ...naar aanleiding van... Uh,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 ja, dat is echt heel, dat is een heel eng bericht, vind ik. Het uh, begint zo, er is de laatste tijd veel te doen om de verspreiding van ongewenste content via social media. Wat is daar ongewenste content? Dat is, dat, is, dat is door de overheid ongewenste content. Het is niet ongewenst door de die het verspreidt. Dat is sowieso niet, anders zou die niet verspreiden. Maar voor een heel veel mensen die het lezen is het waarschijnlijk ook niet ongewenst.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 Uh, ...een vuist maken tegen de staat. Want de staat kan gelijk die vergunning intrekken... ...en daarmee uh, zijn, ze in een, zijn ze al hun, hun bezit krijgen eigenlijk. Dus uh, de, de aandeelhouders zullen dat nooit toestaan... ...want de, de vergunning is gewoon het belangrijkste geworden. En nou is de vraag nog... ...krijgt het bedrijf bijvoorbeeld een boete... ...als de regels niet worden nagekomen? Ja, dat wordt, dat, allereerst zijn ze daar nog niet direct mee... Uh, uh, ...is het nog maar een advies. Maar...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 er zijn ook enorme lakijen, uh, daar moet je niet te veel van verwachten. Wat dat betreft is het natuurlijk heel leuk, al die, al die alternatieve media, er zit natuurlijk een hoop onzin tussen, maar er zitten ook een paar ontzettende goede graafs tussen die heel erg onafhankelijk zijn. Uh, uh, Steamit is natuurlijk ook zo'n platform wat, wat nu al, uh, ja, het is nog niet helemaal gedistribueerd, gedistrib uh, maar het is wel al een platform uh, wat in die richting gaat van uh, wat ik net zei. Als ze dan met zo'n voorbeeld komt van netnieuws, dan dat doet ze dan heel uh, geheimzinnig over, die uh, Ollegron. Die uh, <laughs> bij Lubach onderuit gehouden. Ja, maar Lubach die had het onderuit gehaald, inderdaad. Ze durven niet eens te laten zien, die website. Hè? Ja, ja, ik er kan, zijn, er kan... zijn ook een aantal dingen hè, op elkaar uh, gegooid, denk ik. Ja, dus uh, er wordt wat, wat met een... Uh...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 Ja? ja, maar dan, ja, dan, dan... dat is echt dagelijks. Ja, maar echt leugens? Of, uh... Echt leugens, ja. Ook zichtbare leugens. Nou, noem, noem eens een voor, voorbeeld. Hij heeft wel eens gekke links en zo. Maar, uh... ja. Nou, vanaf de eerste dag al van de, dat zijn publiek groter was uh, dan het uh, publiek van Obama bij de inauguratie.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 die op de pussy grab tape sprak.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 die ja. met zijn prostituee getrouwd is en uh, <laughs> ja, ja, in, de, in de scheiding ja, ligt. En, uh, ja, zo bedoel... kun je wel helemaal tot aan het uh, nihilistische doorgaan. Maar ja, maar, maar en... waarvoor zou je snoops nou weer vertrouwen als uh, als? Uh... Omdat uh, omdat uh, uh, met een beetje goed uh, lezen zeg maar kun je uh, gewoon zien dat er. Uh,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 maar Bijvoorbeeld, de vraag is: hè, waarom liegen mensen? Nou, vaak uh, wordt natuurlijk gewoon gelogen om vooral geen verantwoordelijkheid uh, te krijgen voor uh, negatieve dingen. Dus de grootste leugen is: ik heb er uh, niks mee te maken gehad. Ik heb het niet gewoest. I did not have a ja. sexual relation with that woman. Mm -hmm. Ja.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 Maar het gaat niet eens om de feiten, het gaat over de onderwerpkeuze al, want als je kijkt naar de, de onderwerpen, dat hele, hele gezeik over grab him by the pussy of uh, hij neemt twee scoops ice cream, terwijl de anderen maar eentje hebben of uh, ja, uh, hij er een spelfout in een tweet. Het is, daar, daar, dan kan, wat je gaat doen dan, is gaat uitzoeken, of hij wel of geen spelfout in die tweet of wat had hij werkelijk willen zeggen.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 Ja. Deze figuur, maar ik snap daar geen bal van. Ik zie gewoon, ja, ik zie er geen enkel verschil tussen, tussen alle, met alle voorgaande presidenten. Nou, ja, het, is, het, is een, het is een kwestie van ja. en, en, en stijl. De praat, ja. het, het, het accent, die de ene praat een beetje bekakt, dus die komt uit de uh, hoes En die andere komt een beetje uit de. Uh, ja, die, die komt wat meer uit de het, het, het bouwterreintaal, praat hij wel dat meer. Klopt. Dat Dat is ja. het alleen. Maar, voor, ja, maar allebei klopt, blazen ja. ze gewoon mensen op in het Midden-Oosten ja. en allebei, allebei maken ze gewoon bakken met schulden en allemaal zeggen ze voordat ze aan de macht zijn, het is schandalig dat de schulden ze oplopen en als ze aan de macht zijn, dan gaan ze gelijk een heleboel ja. schulden maken. Dus is gewoon, en ze vervoeren allemaal oorlog en ze, ja, ze doen allemaal vuile trucjes, dus, ja. Ja, maar bij weten zit er geen enkel verschil tussen, ik snap ook niet. Ik kan gewoon de hypocrisie niet aanzien van de media, die nu opeens zeggen: Oh, wat een, wat een vreselijke verhuur is. Of hij neemt twee schepjes ijs. Terwijl die media nooit een woord over Obama zijn acht oorlogen gezegd heeft. Nee. Ja, dat, voor een deel is het dus ook heel emotioneel.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 Die, uh, die zijn de hele dag met hem bezig. Uh, dat is hetzelfde wat je vroeger ook had met bijvoorbeeld Hout Stern. Toen hij nog. Uh, Obsessie. Ja, die, die, die bekend begon te worden. Zijn. Uh, het meest trouwe luistergroep waren de mensen die zich aan hem ergerden. Vaak een beetje christelijke conservatieven. <lacht> en die waren dan. Nee. Dat waren de meest trouwe luisteraars. <lacht> nee. Dus, nee. Ja, die, ja, maar je ziet. Dat er, ik heb mensen op Facebook die dachten. Die de, de ene zijn of andere. Ja, het is, het homo geloof ik. Of een transseksueel. Die dacht echt.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 Ja. Uh, een ander, ander, uh, ander voorbeeld is dan bijvoorbeeld hè, het, het Shell-nieuwsblad of zo. Weet je, gewoon het kopperaadblaadje. Uh, dat is meestal ook gewoon fake nieuws. Maar dan vooral in het weglaten van <laughs> de slechte dingen. Ja, uh, Gubbels, de meester uh, propaganda, die zei altijd dat propaganda moest accuraat zijn, het moest feitelijk kloppen.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 Hielp uh, de Afrikaanse muziek uh, naar Europa uh, te brengen. Uh, en, uh, de heette, zijn slag van uh, muziek heet Afrobeat. Hele snelle, dansbare, funky-achtige muziek. Uh, hij, komt uit, uh, hij kwam uit uh, Nigeria. Hij uh, had... Uh, had ook een soort uh, uh, gevolg om zich heen, uh, wat leek op uh, als een soort uh, secte. Uh, maar goed, het was een zeer uh, geïnspireerde man. Uh, hij, in zijn gevolg zat, had hij geloof ik, dertig uh, vrouwen. En dan niet zeg maar de Nederlandse vorm van, uh, nou, er zaten dertig vrouwen in zijn gezelschap. Nee, hij was ook echt mee getrouwd.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 hoe uiteindelijk hoe, uh, de soldaten zijn uh, moeder, dode uh, lichaam van do zijn dode moeder uit het raam wierden. Met name dus uh, om dit uh, liedje. Mm. Dus dat had de overheid uh, even bol opgelost. Ja, uh, uh, uh. Goed, ja. Nou ja, dan gaan we even naar luisteren. Zombie, zombie not go stop unless you tell I'm to, so so to stop. Zombie, zombie no. No. No not no. <Mighty>. Maine, lo, and, and, and and, go turn unless you tell I'm to turn. Zombie, zombie not go think unless you tell I'm to think. Zombie, zombie oh zombie. Zombie, zombie or zombie. Zombie, zombie not go go unless you tell I'm to go. Zombie. Zombie, no not go stop unless you tell 'em to stop. Zombies. Zombie, zombie, not go turn unless you tell 'em to turn. Zombies. Zombie, zombie, not go think unless you tell I'm to think. Uh -huh. zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie, oh, zombie. zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. <laughs> tell 'em to go straight, nah joro jara joro. No break, no jam, no sense, nah joro jara joro. Tell 'em to go kill, nah joro jara joro. No break no job, no sense, a joro jar joro. Tell him to go quench, a joro jar joro. No break no job, no sense, a joro jar, joro. go and kill my yeah, jar, go. go and die, go, on, yeah, go. go and quench, go on, yeah, go. put up all the jar, go, yeah, go. go and quench, go, on, yeah, go. go and kill. Go on, yeah. Fall in, fall out, fall Zombie. down Get ready, attention Zombie. Quick match, slow match Left turn, right turn, on A button, double Zombie. up Salute, open your hand, Stand that fall Zombie. in, fall out <laughs> Order. Standby, Fall fall out, fall down. Zombie. Get ready, attention. Zombie. Quick march, slow march. Left on, right on. About on, double Zombie. on salute. Bring your hat. Standby, please. Fall fall out, fall down. Zombie. Get ready. Hot. <coughs> Order. <laughs> One more time, everybody. Dat was een Zombie van uh, Velacuti En uh, dan gaan we weer uh, verder met de berichten. Ik heb hier een bericht uit uh, Zweden. Want ja, de overheid kruipt ook tussen de lakens. Wat is er allemaal aan de hand in uh, Zweden? Gaat seks gereguleerd worden? Ja, dat zit er wel in, ja. Seksambtenaren. Ja, de regering noemt zichzelf feministisch. Oh jee. En die, uh, die hebben... Die zeggen, ja, op dit moment is het zo...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 en die toestemming die moet ook iedere tien minuten herhaald worden. Oh want, my God. Want, want het is, het is ook niet, uh, niet eeuwig geldig natuurlijk. Je kan niet zeggen, ja, ik wil seks hebben. En dat je, dat je dan uh, zegt, uh, de drie dagen later, uh, dat je dat dan pas die check pas in zegt. Dan, dan geldt het niet meer. Dus het moet onder de tien minuten. Maar dat, dat is hier in Zweden nog niet genoemd, geloof ik. <coughs> En dat geldt bovendien alle seksuele relaties. Of het nu om de eerste date gaat, een langdurige relatie of om groepseks. De boodschap is simpel: je moet aan de persoon met wie je seks wilt vragen of hij of zij het ook wil. <lacht> ja, op zich, ja, dat soort dingen gaat toch altijd non-verbaal, heb ik het idee. Moet je dat gaan verbaliseren? Dat, uh, dat geeft iets heel ongemakkelijks, vind ik. En moet je het bij groep seks ook aan iedereen vragen? <laughs> <laughs> Inderdaad, je moet, dan moet je het broadcasten. Is iedereen hier akkoord? Nee, hey, ik niet. Ja, ik wel. Ja. Maar het is belachelijk, want in Zweden hebben ze al enorm hoge verkrachtingscijfers. En dan wordt er altijd uh, van, de, van de rechtse kant gezegd van ja, er komt omdat er zoveel uh, moslims zitten. Maar het komt ook... Ik dacht eerst dat ze zouden zeggen, om, dat komt omdat er zoveel hoeren zijn. <laughs> Uh, nee, dat is nou uh, oh, jammer dat jij deze uitspraak doet. Die wordt uh, over twaalf jaar weer een keer afgespeeld van je... en dan moet je weer ontkennen dat je hem ooit gedaan hebt. Oh, dat is, dat is, <laughs> uh, oh. Dat is een dikke pech. Ah. Ja. <laughs> ja. Maar uh, het, het, het, het probleem in Zweden is dat door... De,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 In het Nederlands kom je dan uit bij het hem er lafjes tegen aanhangen. Swaffelen. Swaffelen, <laughs> ja. Um, nou, ja, er zit een enorm... Uiteindelijk uh, seks, zeker tussen twee geslachten... omdat je hebt uh, toch een bepaalde inleving... maar die heb je ook al tussen individuen... Um,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 Oh, dus uh, alle twee moeten zeggen van uh, wil je ja, ja. als een vrouw een, een, vrouw een man uh, neemt, maar niet van tevoren vraagt is dit oké? Okay?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 In leuk de privacy sfeer. Ja, <laughs> leuk, maar vooral ook in de privacy sfeer te houden. He, dus dat je dus niet uh, op Facebook hoeft te zetten van. Nou, <laughs> ik, daar, uh, ik was oké. Okay. Ja, ik was oké, okay, ja. ja. Nee, ja. Wat, wat, wat, wat, wat mij heel erg het idee is hier, dat, ten eerste.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 Van, het is niet mijn gevoel mm, dat de overheid okay. geweld is. Het is niet mijn gevoel. Dat zijn gewoon feiten. Het zijn zelfs niet eens alternatieve feiten. Ja, maar uh, de overheid verkracht jou niet met een geslachtsdeel. Nee, nou ja. In Nederland, in Nederland zal het misschien meevallen, maar als je bijvoorbeeld in Amerika... zit, een enorme hoge incarceration rate... Uh, ...met mensen die in de gevangenis gegooid worden vanwege... Uh, uh,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 Dan kunnen mensen uh, bepaalde fenomenen ook maar moeilijk een plek geven. Vandaar ook dat uh, grote organisaties als de kerk en in dit geval dan misschien de overheid daar als een soort parasiet op uh, op inspringen. In, hè, kijk, als je uh, als je leert om seksualiteit als je, om als fenomeen uh, te plaatsen als zeg maar nou ja, één genotje wat ik uh, vroeger had was de Hema worst op de zaterdag en dan gewoon opeten. Uh, Oké. Okay. De... Ja, gewoon opeten. Ja, gewoon opeten. Ja ja. Even. Even. Ik, wist, ik wist niet dat je dat ook met een Hema weer worst kon doen. Ja. <laughs> maar goed, ja, maar dat is wat wij in Nederland uh, een beetje als maatstaf voor gewoon uh, het soms zeggen van, nou ja, de Hema worst.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 dan dat de overheid hier gelijk al in de, een rol in gaat spelen. Ja. Ik denk dat ik nu al ongeveer op het punt ben uh, gekomen. Dus. Ja, ja, ja, goed. Ja. Laten we maar uh, verder gaan, denk ik. Ja, dat is ook een goede motto voor naar een verkrachting. <coughs> Gewoon verder gaan. Ja, dan gaan we naar de Artificial Intelligence. Ja. Ah. Daar hebben we ook nog een berichtje over. De, de club van... Uh,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 zegt En die zegt dan, ja, waarschijnlijk allerlei Keynesiaanse economische theorie komen er dan uit. Ik ja, moet dan een beetje denken aan Hal Hall uit Space Odyssey. <laughs> I'm <laughs> ja, sorry inderdaad. Dave, I'm afraid I can do that. <laughs> <laughs> ja. What's the problem? <laughs> I think you know what the problem is. Just as well as I do. Ja, ik weet het, die film ken je wel hè? Ja, je ziet het nu natuurlijk al gebeuren dat als jij een helpdesk belt voor iets...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 Moeten worden uh, ter uh, voordeel van de mensen zelf. En uh, ja, dat is allemaal wel prima, maar dit komt uiteindelijk meer op een soort uh, gro uh, grote verzamelingen leer. Omdat het is, uh, een computer kijkt tegen uh, de werkelijkheid aan als uh, als je niet vertelt wat het moet, dan kan het ook niks met de werkelijkheid. Want de werkelijkheid bestaat uit te veel informatie.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 en nou, bijvoorbeeld de volgorde al waarin je, uh, berichten krijgt, dat is al, dat schijnt al enorme effecten te hebben over, naar nou, de bovenste, die vind je, uh, ja, die acht je geloofwaardiger dan iets wat er onderaan komt mullen. Mm. Dus, en, en zo zijn er een heleboel dingen, ook al fondsen, en kleuren en contrast en zo, daar is heel veel onderzoek naar gedaan, wat jou, uh, ja, hoe je, hoe je het beste manipuleren bent. Want, ja, Facebook is dan gratis, maar jij bent natuurlijk het product eigenlijk dat verkocht wordt.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 En ja, daar krijgen mensen soms dus ook een, een strak uh, plassetje van. En, uh, dat, uh, en, maar wat er dus zo naar voren kwam was dat ze... Uh, uh, want ik heb zondag een documentaire over de toekomst van uh, kunstmatige intelligentie uh, gezien. Hè? En uh, nou, daar horen dus ook inderdaad doemscenario's bij van hoe... Uh, uh, hoe uh, de jacht op reclame-inkomsten. Uh, straks ook inderdaad politieke gevolgen zal hebben. Dus, uh, omdat mensen uh, informatie uh, krijgen en emoties. gewoon door communiceren met hun. Uh, met, uh, nou ja, met een, een, een tijdsbalk, uh, zeg maar. Gewoon omdat uh, iets als Facebook, die probeert eigenlijk.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 En, uh, en op een gegeven moment ja, voelt hij, zeg maar, uh, de, de, de, de verslavende kant uh, van die macht. Uh, en aan uh, het eindelijk van deze LP, wat uh, uh, LP betekent hier langspeelplaat overigens, uh, geen libertarische, partij, <laughs> uh, komt het uiteindelijk toch weer goed, want dan krijgt hij. Uh, uh,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 een uh, charismatische figuur die ja, ja, een volk achter zich heeft. En ook een soort uh, een, uh, een, ook, uh, rockmuzikant was eigenlijk. En, uh, en, uh, ja, en die had dus die neiging. En een apocalyptisch beeld van...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 Hij heeft een appartement cadeau gekregen. Ja, dat is het andere, bericht. 100... Dat is het andere bericht. We hebben hier nog d 60 en 30-knede survivor. Ja, goed. Ja, dit... Zullen ze dat maar over het appartementje verpechteld hebben? Uh, ja, want daar gaat hij natuurlijk in survivor. Dat appartement. Nou, oké, okay, oké. Dat was okay, okay. uh, ja, ja, ja. in Canada, toch? Het appartement? Nee, nee, nee. nee, het, nee scheef scheef. Oh, okay. het was door een Canadees.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 Uh, wat erg, of er moet iemand nog wat weten te zeggen over dat appartementje, maar mm. ja, het is gewoon even aanstippen. Dat, uh... Volgens mij staat dat dan niet voor, hè? Ik, bedoel, ik weet niet waar de scheveningen die dan zit. Maar, uh... ja, je ziet het niet in de kust denk ik als het 135.000, misschien is het de originele aankoopprijs geweest, dat zou, dat, uh, zou kunnen. Ja, goed, in ieder geval, hij kan daarin gaan de, de, de, de, mm -hmm. de aangewezen overlever zijn, zeg maar.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 Zou wel lachen zijn als dan die andere Designated survivor Wilders is. Hm. Dan heb je de poppen aan het dansen. Als, uh, als de Haagse politici en het staatshoofd gezamenlijk iets overkomt, zegt D66. Dus dat zou en als, dan zitten we zonder koning, zonder... Oh, dan ook, dan zitten we zonder koning, zonder bewindspersonen en zonder de staten-generaal. Ah, uh, ik zou niet weten hoe ik mijn schoenen moest uh, vaststrikken <laughs> zonder staten-generaal. Ja. Uh, yeah. Nee. Nah. En die, <laughs> ja, daar, en die twee ja. mensen moeten natuurlijk ook nog uh, democratisch gekozen worden, <laughs> ja, dan door de Tweede Kamer of zo. Ik weet niet precies hoe de details werken, dat is ja, niet idee. niet. Niet meer zo belangrijk sinds Buma, toch? Die zegt gewoon, ja, het volk, uh, referenda, uh, forget it. Dus, uh, de,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 Dus als zij zichzelf als goede organisatoren ziet of zo in wezen, is, lijkt dat meer op een geestesziekte beeld dan uh, dat je denkt van, uh, nee, nee, uh, dit uh, klopt wel, zeg maar. Mm. Ja, goed, ja, dan nou gaan we nog even naar Hans Hille toe, de naam werd al genoemd. Wat heeft hij op zijn kerfstok? <coughs> ja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 De... Verder niet. Ah, oké. Okay. Nou ja, goed, draai uh, nog even een plaatje. Ik heb hier nog John Holt liggen. Police in Helicopters. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. yes boss. Police in helikopters. I search the marijuana. Policemen in the street. Searching for Halloween.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 Sergeant Vikali policemen in the fields. Oooi burn in the calip. But if you can up the herbs, we're gonna burn down the fields. If you can continue to burn up the herbs, we're gonna burn down the fields. Ja, dat was dan John general met police en helikopters En dan gaan we nog even verder met de berichten. Ik heb hier nog een berichtje over de AFM.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 Er zijn weinig meldingen. En het komt omdat die instellingen zich niet aan de regels houden. Want we, we weten gewoon dat er een heleboel uh, foutentasties zijn. Dat voelen ze gewoon aan hun water. Dat, dat onderdaan corrupt is. Dat, dat Die mensen die wij hillen, we zitten bijvoorbeeld, die gaan de hele dag met al soort corrupte ambtenaren om. En die voelen aan dat de onderdaan corrupt is. Het projectie Aan hun water voelen ze dat. dat ja, toch? precies. Inderdaad, ja. En als ze dan niet genoeg meldingen binnenkrijgen, nou, dan, dan gaan ze eigenlijk die banken onder... Uh,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 Op, ...aan de hand van ja, je postcode... ...of je overstroomde. En ik zal even mijn postcode invullen hier. Kunnen jullie ook allemaal doen? Drie. Nou, ik weet al dat uh, Amersfoort boven de zeespiegel ligt hoor. Dus, uh... Nou, dat dacht ik van Groningen ook...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 uh, ...maximaal 1 meter. Dus, uh, Oké, okay. uh, ja. nou, ik vind het raar. Ik ga, ik ga uh, kijken wat hij zegt dat hij ze in Soesterberg woont... ...want dan ligt zeker weten boven de zeespiegel... ...of hij dan ook zegt van, uh, dat je daar... ...krijg uh, mm -hmm. Ja, maar zij, zij houden rekening met global warming... ...dat dus de zeespiegel meter omhoog gaan. Ja, ja goed, zij, gaan, zij zijn helemaal van het water dan. Dit dus, is uh, onswater.nl uh, Rampscenario's. ja. Yeah.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 Dus dat vind ik wel knap, ja. Want Amersfoort ligt dan weer onderaan de berg en dat overstroomt ook twee meter. Dus hoe zit dat dan met de wat, ja, ja, ja. dat water? Ah. Het dat zich zo met die berg mee. Ja. Maar uh, mochten de Russen of Chinezen helemaal boos worden, dan pop je wel een atoom. Ja, ja, ja. Dus, uh, het is het een om het ander. Ik uh, doe uh, nog even de DC Seist. Het zegt helemaal niks.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 Thank God I'm not aware en dank God I just don't care en ik guess dat ik just don't know en ik guess dat ik just don't know Goed, dat was dan uh, Velvet Underground Speciaal voor uh, Lenteman Die had hem aangevraagd En uh...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 Maar goed, ja. ja, de sigaretten, wat is er mee aan de hand? En er komt een volkssysteem voor sigaretten en dat moet smokkel uh, stoppen. Oei, ja, hier komen er ja. zendertjes in de pak of zo?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 Dus uh, linksom of rechtsom krijgen ze dat, die accijns zo weer terug. Ah ja, dat ze dan uh, heel dik worden, dat je dan zegt van... Uh, jongens, ze moeten een suikertax invoeren. Ja, of een ja, zoiets. <laughs> hmm. Ja, nou ja, we hadden het dan uh, net uh, inderdaad over kinderen. Uh, ja, ik denk dat wij allemaal een beetje van de generatie zijn... Uh,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 Met alle boetes en weet ik veel wat. Uh, willen mensen nog wel regelmatig een risico uh, lopen. Om uh, ook in de te tegenwoordige tijd uh, nog een peukje te kunnen uh, roken. Ja, sommige mensen zijn nu eenmaal zo. Ja, ja, ja, ja. ik heb ook wel eens gerookt hè. Die moeten roken, ja. En uh, ja, het roken is niet eens meer een luxegoed meer, weet je wel. Uh,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 Ja. Ja, ja, geef de mensen wat ze willen. Hè? Mm -hmm. Prima. Ja, de lucht in de Oostenrijk is toch al schoon genoeg. Hè? Dus, uh... Ja, nou, dat is wel een verschil. Wat uh, wij hier in uh, Nederland aan bos hebben is 5%. In Oostenrijk is slechts 5% uh, stad. Ja, we uh, ja, ze oh, hebben ook de... heel veel berg. Er groeit ook niet ja. altijd veel op. Nee, maar toch. Nee. Het is, uh, en ze zitten natuurlijk ook niet aan het einde van de, de Rijn en weet ook voor wat. Nee, eerder aan het begin. Dus, uh, ja, dus uh, ze zitten daar prima.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 in, uh, want 2000, het is nog voor 9-11. En uh, uiteindelijk is, is. In Europa zijn er heel veel uh, rechtse geluiden uh, voorgekomen. België, Frankrijk, uh, Nederland natuurlijk. Uh, en uh, ja, dus hier in Nederland hadden we ook al zoiets van: van ja, moeten we dan nog wel uh, die sancties tegen o Oostenrijk. Uh,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 Ja. Want, uh, nou ja, zoals, zoals je dus kunt merken, ik heb er alles van uh, meegekregen. Laten we nog even te kijken te googelen naar de FPÖ. die is uh, ooit opgericht in uh, 1956, als een uh, liberale partij. En het is pas een andere koers gaan varen toen Jurg Heider uh, uiteindelijk uh, was opgeklommen, maar die zat al vanaf 1970 in die partij.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 He, uh, is de opgedrongen structuur, he, is dat corporaat, he, of is dat uh, uh, met een vorm van schijndemocratie uh, he, en uh, uit het naam van de proletariaat uh, in wezen is dat, hoe heet dat, knol rond citroenen, het een noemt het ander uh, dus daar zou het er niet aan liggen maar um, uh, kijk, die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 dat het uh, makkelijk, makkelijker lukt met een rol van uh, compassie. Uh, zo van, nou, ik weet waarom jij zo bent zoals je bent. Dan, uh, oh, uh, je, bent een lager, je bent gewoon een lagere mens dan ik, weet je wel. Want jouw waarden zijn minder. Want uh, ja...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 In Israël zeggen ze van, uh, nee, uh, nou ja, in Oostenrijk zeggen ze, nou ja, als er een sigaretje bij kan, dan doen we dat. Ja, ja. zo simpel is het. Uh, uh, yeah. Nou, goed, joh. Ja, we zijn er wel een beetje aan het einde gekomen, denk ik. Of, of David, wil je ook nog wat zeggen? Um, nee, ik heb hier verder geen probleem mee dat ze nu in Oostenrijk gewoon zelf kunnen bepalen waar ze roken, waar niet. Ja, ja precies.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 Tell me once to my yeah. Turn, turn, turn again. zover dit nummer en uh, ik, uh, ja, ik kom nog even de eindtune aan uh, ik wil iedereen danken voor het deelnemen aan deze uitzending en uiteraard uh, het luisteren naar de uitzending uiteraard. Volgend jaar zijn we er weer. Ik wens iedereen nog een hele vrolijke uh, kerst en uh, uiteinde. ookie? Volgend jaar nog vrijer Ja, ja Goeie ja. <laughs> Wat een idee